8 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Middelbare scholen vinden het onaanvaardbaar dat hun koepelorganisatie, de VO-raad, financiële steun heeft toegezegd bij de redding van scholengroep Amarantis. Vorige week werd bekend dat onderwijs Reus Amarantis, die 55 scholen heeft in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, wordt opgesplitst in vijf kleinere organisaties. Daarbij komen er 250 banen te vervallen. Zo zouden de financiële problemen van Amarantis kunnen worden opgelost. Tien schooldirecteuren uit de regio Den Haag... hebben een brief aan de VO-raad gestuurd... waarin ze de toezegging onaanvaardbaar noemen. Ze wijzen erop dat het niet de taak van de VO-raad is... om noodleidende scholen financieel te steunen. In Afghanistan zijn 150 meisjes ziek geworden... nadat ze op school water hadden gedronken... dat vermoedelijk was vergiftigd. Een paar meisjes zijn in levensgevaar. De autoriteiten gaan ervan uit... dat het water in de school is vergiftigd door de Taliban. Die spreken dat tegen. Onder het Taliban-regime was onderwijs aan vrouwen en meisjes verboden. Nadat het regime in 2001 ten val was gebracht, veranderde dat. Vooral in Kabul en omgeving gingen meisjes weer naar school. Sindsdien komt het geregeld voor dat scholieren worden aangevallen. De hoogste voetbaldivisie in Duitsland, de Bundesliga, heeft een miljardendeal gesloten voor de uitzendrechten van voetbalwedstrijden. Van 2013 tot en met 2017 ontvangt de Bundesliga in totaal ruim 2,5 miljard euro. Jaarlijks is dat een bedrag van 628 miljoen euro. De 36 profclubs in de Bundesliga krijgen daarmee ongeveer twee keer zoveel voor de uitzendrechten van voetbalwedstrijden als in het lopende seizoen. Betaalzender Sky Deutschland betaalt het grootste deel ruim 1,9 miljard voor het live uitzenden van wedstrijden op hun betaalkanalen. En de rest komt van onder meer de publieke zenders ARD en ZDF, die samenvattingen van de wedstrijden uitzenden. Het weer, vanavond op veel plaatsen regen, vannacht enkele opklaringen. Morgen eerst op veel plaatsen droog en zonnige periode. In de loop van de dag steeds meer buien. De dagen daarna geregeld buien en maximaal rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Er zijn nog vijf wachtenden voor u. Nog een ogenblik geduld, alstublieft. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft. En al helemaal om overbodig in de wacht te staan. Daarom beantwoord Auto binnen 8 seconden de telefoon. Want ruitschade is al vervelend genoeg. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. De 13-jarige Jozef uit Oeganda wordt blij van zijn geit. Waar wordt jouw kind blij van? Deel het op het kind.nl. Ik word blij van voetballen. Van mama. Ik word blij van buiten spelen. De Week van het Kind omdat alle kinderen op de wereld dezelfde rechten hebben. Deel een foto van jouw blije kind op Kind.nl. Ik word blij van blije mensen. Aan de Amsterdamse eioevers verrezen de afgelopen jaren spectaculaire gebouwen. Maar zijn daarmee de hooggespannen verwachtingen voor het ei allemaal uitgekomen? Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close-up. Amsterdam, stad aan het ei. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei Joop de NL altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two twee dingen. Dan kom je tot. Twee dingen. Twee dingen. Margreet Reintjes. Een heel goedenavond. Staatssecretaris Teven vindt veel gevangenen nu veel te lui. En hij wil daar iets aan gaan doen. Straks praat ik met een vrouw die net terug is uit de gevangenis. En zij vertelt over haar ervaringen daar. Iedereen heeft het erover. Bill Gates, een hele reeks oud-politici. En vandaag ook Bisschop Tutu. De bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Nou, mijn eerste gast van vanavond heeft een hele eigen kijk... op ontwikkelingssamenwerking. Ze zit hier tegenover mij, Evelijne Bruning... directeur van de Hunger Project. Goedenavond. En hoe ziet die kijk eruit? Het is volslaag onnodig dat er armoede is in deze wereld. En daarom doen wij daar wat aan. En dat kan. En dat is haalbaar. En daar is de overheid niet per se voor nodig... Nou, de overheid heeft daar ook een hele belangrijke rol in. In het werk wat wij doen, doen we dat niet met overheidsgeld. Maar dat wil niet zeggen dat de overheid daar niet ook een verantwoordelijkheid en een rol in heeft. Dus daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Daar gaan we het zeker over hebben. Want eerst even die hele wereld die zich zorgen maakt over die onderhandelingen daar in het Katshuis. Namelijk mogelijke bezuinigingen van Nederland op ontwikkelingssamenwerking. Een overzichtje. Bischop Tutu noemt Nederland een gidsland, omdat het een van de weinige landen is die de internationale norm voor ontwikkelingshulp haalt. 0,7% van het bruto nationaal product. Een voorbeeld voor de hele wereld, volgens Tutu. Maar dat kan veranderen als in het katshuis wordt besloten om verder te bezuinigen op de ontwikkelingshulp. Op dat idee kwam al eerder buitenlandse kritiek. Vanuit Microsoft-topman Bill Gates bijvoorbeeld. Het Duitse voorbeeld van 0,7% heeft een verschil. Maar niet alleen vanuit het buitenland is er kritiek. Oud-minister Bot van Buitenlandse Zaken vindt dat ontwikkelingshulp veel te zwaar wordt getroffen. nadat vorig jaar ook al werd bezuinigd. 30, 40 procent, dat vind ik buitengewoon moeilijk te verteren. Oud-CDA-premier De Jong vindt het nog veel erger. als er een nieuwe bezuinigingsronde komt. Het is zinkelijk waar, dat kan toch niet? En ik vind het een schande als het waar is. Goedenavond dus, Evelijne Bruining, directeur van The Hunger Project. U zei het al, wij doen het in principe zonder geld van de overheid, maar met investeerders. Klopt. Wat zijn dat voor mensen die investeren in, uh, in hongerprojecten? Mensen investeren in het einde van de honger. En dat zijn allerlei verschillende soorten mensen. We hebben uh, particulieren, we hebben stichtingen van ondernemers, ondernemende stichtingen. En we hebben ook een heleboel bedrijven die samen met ons investeren in het einde van de honger. En noem eens iets, wat voor soort bedrijf? Ja, uh, allerlei bedrijven, uh, mag ik merken noemen? Ja, voor ja, mij wel. Als er drie zijn is het goed. Hak of van dobbe kroketjes. Uh, die kent u allemaal, die vinden het niet alleen belangrijk... dat ze in hun eigen bedrijf goede standaarden hebben... maar ook dat ze bijdragen aan uh, grotere dingen in de wereld. Die zien een hele belangrijke rol voor hun bedrijf mm -hmm. als, uh, als, als, onder, als wereldburger. Dus dat is zo jammer dat de overheid, dat de Nederlandse politiek... die blik uh, nou juist zo naar binnen keert... Dus wat dat betreft lopen ondernemers ook hierin mijlenver voor... Uh, op wat de politiek nu aan het doen is. Ja, want de zorgen, hè, we, noemden, we hoorden meneer De Jong die het een schande ook noemde. Ja, hij heeft zelfs gezegd dat hij zijn partijlidmaatschap op gaat zeggen. Als ja. hij, uh... Gates bemoeit zich ermee, ja. toe toe. Maar we horen u die zegt, we kunnen het ook met ondernemers doen. Is het dan überhaupt eigenlijk wel nodig? Maken ze zich terecht zorgen? Met al ja, die ja, die zorgen zijn zeker terecht. Want je kan niet alleen... Er is niet één recept voor het einde van de honger. Uh, ik zal nooit betogen dat onze aanpak de enige is die werkt... en dat wij het met ondernemers, uh, voor alle miljard mensen op deze wereld... die nog elke dag te weinig te eten hebben... Mm -hmm. dat wij daar de oplossing voor hebben. Het zit hem juist in een combinatie van heel veel soorten van aanpak. Armoede is zo'n groot probleem, dat kan niemand in zijn eentje aanpakken. Ja. En de Nederlandse overheid heeft daar een hele belangrijke rol in. Oké, okay, dus die is sowieso ook nodig en dus Zeker. Is het inderdaad... En, en in een aanvulling op elkaar. Ja. U noemde HAC bijvoorbeeld. Ja. Uh, u heeft projecten in Afrika, waar dus honger is. Uh, wat doen jullie dan? Wat doet HAC daar dan concreet? Nou, HAC doet daar eigenlijk niks zelf. Hak werkt met ons samen en ja. HAC geeft ons nieuwe ideeën. En, en HAC geeft ons financiële steun. En wat wij daarmee doen, is uh, lokale medewerkers... we hebben in de, in de acht landen in Afrika waar we, waar we bijvoorbeeld uh, met boeren werken. Daar werken we met twee miljoen boeren. Dat doen we met kleine teams van lokale experts. Dus uh, in Benin met Beninese experts die een universitaire opleiding hebben... die heel goed weten wat ze doen. En die brengen uh, in hun eigen land lokaal passende oplossingen. Dat doen ze samen met heel veel lokale vrijwilligers. Dus HAC stapt daarin als partner... Mm -hmm. Die, die geeft ons wel ideeën, die kijkt ook scherp naar wat we doen. Die zegt soms wel eens, god zou je nou niet eens groter durven dromen. Hmm. En dus ondernemers die dagen ons ook uit. En die hebben bijvoorbeeld in 2008 gezegd, wat jullie doen is heel leuk... maar het kan best een beetje ambitieuzer. Waarom ga je nou niet naar een veel grotere rol in dat land uh, waar je werkt? Ja, want kunt u dat concretiseren? Wat, ja. wat is dat dan, die lokale betrokkenheid? We hebben bijvoorbeeld in Benin, in West-Afrika... dat is voor ons vanuit Nederland een van onze belangrijkste programmalanden. Dat doen we samen met zo'n 60 bedrijven en ondernemende stichtingen. Uh, gaan we uh, in 2018, hebben we 10% van de hele plattelandsbevolking van Benin... uit de honger gehaald. Definitief blijvend. We hebben al aangekondigd, we gaan in 2019... daar een schitterende persconferentie over beleggen, samen met Hak en al die andere bedrijven. En waarom, uh, waarom, uh, waarom vinden we dat zo belangrijk? Omdat het kan. Het is puur mogelijk om dit te doen. En die rol die neem je dan ook... Die, maar wat, wat doet u? Wat, wat doen, doen we? Oké. Okay. Ja, okay. uh, we werken met boeren... Hele kleinschalige boerenproducenten. Een boer in Benin. Een boer in Benin. Krijgt bezoek van Evelijnen. Nou nee, één keer per jaar gaan we een paar dagen kijken. Maar dat is ook het enige moment dat Evelijnen langskomt. Of Hak. Mm -hmm. Want het bezoek uh, is van Pascal en van al zijn lokale medewerkers. Uh, Beninese trainers. Die beginnen onder een boom in een nieuwe gemeenschap. Ja. Ze gaan uh, in gesprek met mensen en zeggen. Wat, wat kan er hier? Wat heb je eigenlijk? En wat we doen is dat we mensen helpen om te durven dromen. En weet je dat dat de allerbelangrijkste stap is... die je kan zetten in je leven? Dat je durft te dromen dat het anders kan. Want dr dromen de mensen in Benin daar niet meer over? Nee, als je uh, in, de, in heel veel gevallen... om te beginnen als je chronisch te weinig te eten hebt... dus ook eigenlijk niet de energie hebt... maar je hele leven al hoort dat het nooit wat gaat worden... dat je geen toegang hebt tot onderwijs... dat je uitgesloten bent van alle kansen die er ook maar zijn in jouw land... En dan durf je ook niet te dromen. Terwijl als je mensen daar, daar uitnodigt om dat te doen... en die ruimte daarvoor geeft... en dan vervolgens samen met ze kijkt... wat is er eigenlijk nodig om die droom te halen? Ja. En dat zijn stappen die je in het grootste gedeelte... met elkaar als gemeenschap van boeren kan zetten. Want wat is dus wij daarom... komen we gaan geen eten uitdelen. Nee. We, gaan geen, uh, we gaan geen dingen neerzetten. We gaan het niet voor ze organiseren. We dagen ze uit om het zelf te doen... en helpen ze vervolgens om dat ook te doen. Nou, dat duurt gemiddeld acht jaar met een gemeenschap. En dan gaan we uit van een gebied van zo'n tien kilometer. Zo'n straal is zo'n tien kilometer. Dat is ongeveer haalbare loopafstand. Uh, dat we dat bereiken in die, in die acht jaar. En dan wordt daar landbouwgrond daadwerkelijk gemaakt? Of moet ik het ja, andere er dingen nemen? Er is, er is ontachtelijk veel landbouwgrond in Benin. Benin is heel vruchtbaar. Dus ook als ik daar met, met mensen van Hak ga kijken... zeggen: ze, waarom is er hier eigenlijk armoede? Waar, waar gaat het dan over? Het is vruchtbaar, er is genoeg grond. Ja. En de, de crux zit hem nou juist in... dat als je niet precies weet hoe je goed saaigoed kan vinden... Hoe je welke dosering kunstmest je kan uh, gebruiken als je niet de vaardigheden hebt om... Uh, uh, als je dan oogst uit die land hebt, uit het grond hebt getrokken... om dat op te slaan, te bewaren, te vermarkten... dat je dan een aantal maanden per jaar te weinig hebt. Alle boeren verkopen tegelijkertijd hun oogst, want ze kunnen het niet bewaren. En eigenlijk vergelijkbaar met in Nederland... waar we bijna een kwart van het eten wat we kopen weggooien... is ook in Afrika de oogst die, die, die, die wel uit het ja. land wordt gehaald... bijna een kwart ervan gaat verloren, omdat ze het niet kunnen bewaren. Dus uiteindelijk gaat het om kennis, zorg dat de lokale gaat... bevolking kennis krijgt. Ja, eigenlijk. Ja, maar de kern zit in dat je het durft zelf te doen. Dat je dat aangaat. En dan kan je vervolgens kennis brengen. En dat doen we. Met vrijwilligers, we leiden lokale trainers op in zo'n gemeenschap, die dan uh, de mensen uit hun omgeving ook weer verder helpen. Dus de, de voorbeelden die, die we daar zien, van mensen die echt als eerste op gaan staan en durven dromen en dan zo'n heel dorp meetrekken. Nou, ik zou je eh, nou, op oké? graag. Maar het is uh, uh, een maand geleden waren we daar met een groep van onze investeerders. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. En dan ja. gaan we onder een boom zitten en dan praten we met de boeren. En je gaat eerst, dan uh, moeten we heel lang vliegen... en dan gaan we anderhalf dag in de bus zitten... want we zitten nogal ver in het binnenland. Um, en dan kom je bijvoorbeeld Arunata Kisegui tegen en ze is 31 en ze heeft drie kinderen en ze heeft het helemaal begrepen. Sinds een jaar werken we in haar gemeenschap, onze lokale medewerkers hebben haar getraind en zij durft. Zij zegt ik zie voor me dat alle kinderen in mijn dorp straks gezond zijn, dat ik veilig kan bevallen als ik nog een kind krijg, dat mijn dochters toegang hebben tot onderwijs um, en ze is al een jaar bezig om de mensen uit haar omgeving daarin mee te nemen in die droom. Ze staat elke ochtend om vijf uur op en dan uh, gaat ze heel snel koken en zich wassen. En nog voor ze zelf naar het veld gaat, gaat ze andere mensen vertellen over haar droom. En proberen om ze mee te krijgen. En ze zegt, het is best moeilijk, want ik sta alsmaar zo te vertellen... over mijn droom en het is nog niet die van hun. En nu heeft ze bedacht wat ze gaat doen. Ze spaart elke dag 15 cent. Ze heeft een vishandeltje opgezet en we hebben er getraind. Hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je daar nou extra geld mee verdienen? Nou, van die 15 cent gaat zij over een jaar een groot stenen huis bouwen. Ze heeft het helemaal voorgerekend en ook daar hebben we ermee geholpen. Uh, hoe reken je dat nou uit? Wat heb je er echt voor nodig aan cementen? Dat weet ze nu precies. En over een jaar heeft ze dat huis. En zegt ze dan, durven de andere vrouwen ook te dromen. Want die willen ook zo'n huis. En dan gaan ze ook lopen. Dus in plaats van dat ik ze dan alles maar moet vertellen... zien ze elke dag als zij lopen naar hun veld... zien ze mijn huis en dan gaan ze ook. Nou, Dat soort leiders, daar zit Afrika helemaal vol mee... als je ze maar de kans geeft... om dat, uh, om dat ook in de wereld te zetten voor een gemeenschap. Dus daar, daar gaat in de kern ons werk over. En dan kan je... Gaan trainen, je kan er allerlei soorten van kennis in stoppen. Maar de kern zit erin dat mensen het zelf ja. durven te doen. En dus uiteindelijk eh, inderdaad ervoor zorgen dat daar eten komt. Ja, ja. ja want er zijn, er zijn volop kansen. Kijk, het, ons werk is niet in alle gebieden mogelijk. In een conflictgebied of in een crisissituatie of in, verre, in, in, in heftige droogtes heb je hele andere dingen nodig. Ja. Heb je bijvoorbeeld Nederlands overheidsgeld nodig? Of... Uh, of uh, ja, ja, daar, daar kan troepen. Niet. Daar kan dit niet. Maar er zijn, uh, het, het echte gezicht van armoede... is een Afrikaanse boerin. Want 60% van mensen... die chronisch elke dag te weinig eten hebben... hebben toegang tot land. Wonen op het platteland. Ik heb, ik heb jongeren gesproken in Benin... Uh, vorige week, of vorige maand... die me vertelden dat ze nu voor het eerst... Weten hoe ze van 5 cent 50 cent kunnen maken en van 50 cent 5, 5 uh, euro. En dat dat voor hun betekent dat ze niet meer naar de stad hoeven te trekken om daar uh, stenen te schouwen Want ze hebben geen opleiding of in de prostitutie terechtkomen. Dat ze niet meer naar hun buurland hoeven te trekken. Dat ze in hun eigen dorp een toekomst hebben. En, en, en dat ook voor zich zijn. Ja. Uh, Tutu en uh, een heleboel mensen vinden dat Nederland gidsland moet blijven. Hè, als het ja. gaat om, uh, om ontwikkelingssamenwerking. Ja, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Is de Hunger Project. Een gidsproject, eigenlijk. Ja. Zegt u volmondig, hè? Ja, oh ja. zeker. Ja. Ja. ja, want de passie spatte vanaf bij u. Ja, je... maar ik, ik heb heel lang, ik, ik ben hoofdredacteur geweest van het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking. Heb me eindeloos op nationaal niveau met discussies ja. met het parlement, met de politiek bemoeid. En ik werd er uiteindelijk heel zuur en cynisch van. Ik was zo mijn. Mijn, mijn zingeving kwijt. Want als je het maar hebt over verschuiven van een paar procenten. En, en, ja, dit, dit, en, dit leidt echt tot iets. Dit, ik, dit, dit leidt tot iets. Ik werk dag in dag uit met 2 miljoen Afrikaanse boeren aan hun eigen toekomst. Ja. En dat is alleen maar in Afrika. We werken met 93.000 Indiase parlementsleden uit, uit, uit dorpsraden. Ja. En die hebben vergelijkbare verhalen. Die zeggen, je hebt mijn wereld groter gemaakt. Dat neem je me nooit meer af. Ik en wanneer weet... werd dit geboren bij u, die, die, die, die zingeving waar u het over heeft? Uh, ik, ik ben opgegroeid in het gooi, in een ondernemersnest. Ik had helemaal niks met dit soort vraagstukken. Ik, het leefde ook niet voor me. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat he, voor heel veel mensen... ook deze hele discussie over waarom zou je nou niet bezuinigen op hulp... en wat bemoeit Tessman Toetoe zich mee en mijn oma gaat toch voor. Uh, maar ik stond op mijn twintigste in een sloppenwijk in Jakarta. Op mijn teenslippers met een rugzakje, want ik moest zo nodig de wereld bereizen. Want dat, he, zo gaat dat dan. En wat ik toen zag, heeft mij zo geraakt. Ik werd daar zo boos van... Dat ik, dat ik daar de rest van mijn leven aan besteed. En nu niet meer uit woede, maar, uh, maar omdat ik weet hoe het kan. Ja, nou, en, en hoe. hoe. Ja, natuurlijk, en hoe. Dit... Fantastisch. Heel veel succes. Dank u wel. We blijven het volgen. Tot half negen, ja. twee dingen. Van Omroep Max. <laughs> Met Margreet Reintjes. Dat klopt. Maar ik wilde nog even zeggen met wie ik sprak. Want ik sprak met een gepassioneerde Evelijne Bruning. Ze is uh, algemeen directeur van de Hunger Project. En we spraken dus uh, naar aanleiding van de internationale reacties op de dreigende bezuinigingen, moeten we zeggen, op ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Nog dank. Het volgende onderwerp, dat is weer heel wat anders, staat ik daar Steven. Die, uh, die wil iets doen aan de in zijn ogen grote lamlendigheid van veel gedetineerden. Volgens hem moeten gevangenen meer gestimuleerd worden om te gaan werken in de baaiers. En hij denkt dat dat kan door niet alle gevangenen te laten werken, maar alleen die die echt gemotiveerd zijn. Ze kunnen dan meer gaan werken, meer verdienen en ook interessanter werk gaan doen. Nou, Teven stuurde zijn idee vandaag naar de Kamer. En ik ga erover praten met Zoom. ze is 31 jaar oud en ze heeft net zeven maanden in de gevangenis in Utrecht gezeten. Welkom. Hi, welkom, dank je. Ik val even met de deur in huis. Waarom zat u gevangen? Ja, ik heb uh, ja, een paar vrienden die ik niet zo erg. Uh, ja, vrienden die ik vrienden kan noemen, zeg maar. En uh, ik ben ingeluisterd, dus daarom zat ik daar voor uh, drugs. drugs smokkelen naar Nederland. U, uh, daar is natuurlijk ook nog een heel gesprek over te voeren. Maar laten we het heel even hebben over het leven in de baaiers. Ja. Um, u, u zat waar? Ja. en we hebben het over werken in de baas. daar wilt even wat aan doen. Hoe zag uw werkdag eruit? Hoe moet ik me dat voorstellen? Um, begon om half acht tot half twaalf. Dat is vier uurtjes per dag. En uh, daar, ik noem het geen werk, want het is gewoon iets waar je zeg maar even je aandacht moet, ja, je, ja, je moet rondkomen zeg maar mm -hmm. voor die uren dat je in plaats dat je achter de deur zit. Dan uh, kan je ga je doen. wat doen, zeg maar. En wat deed u? Ik deed uh, pepernoten uh, inpakken. Um, pepernoten inpakken? Ja, e, pepernoten inpakken voor de kerstversiering bij een of andere uh, instantie. Ja. En uh, um, hoe heet dat? Uh, peperno uh, nee, pepermunten. Pepermuntjes. Voor Holland uh, Casino. Moet ja. allemaal Moest ik snoepen nog... tussendoor, al, ja. of niet? Oh, nee, dat mag je niet. Nee, maar deed u je dat ook een niet? Rapport, nee, oh, okay. geen zin in. <laughs> en uh, dat moest je dan uh, dichtzielen voor de, voor de winkels of voor Holland Casino, ik weet het niet. En was dat maar saai? Het was heel saai. Ja, zo klinkt het. Vind ik ook. Het is heel saai en het is niet iets wat je je verdient niet zoveel aan. Het is 79 cent uh, per uur. Dus je, je verdient gewoon 3 euro, 4 uh, cent. En het is eigenlijk niks aan. Nou zegt uh, Teven, um, ik wil er wat aan doen aan die sfeer in die gevangenis. Uh, mensen mogen meer uren werken. Nu is het nog maximaal twintig uur, maar dat mag ja. wat helemaal terug meer worden. Uh, als je het goed doet en gemotiveerd bent, uh, mag je ook ingewikkelder werk doen. En ga je ook meer verdienen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik weet niet waarom meneer Tevens denkt dat, uh, dat we uh, niet gemotiveerd zijn. Ik denk dat hij, um, als hij met andere plannen wil komen voor de bias... dat hij dan gewoon betere, betere werk zoekt of betere werk creëert... dat mensen gewoon zin in hebben. Ja, u Iets zegt er is, is helemaal niks leuks doen. Het, is, het is helemaal niet leuk, nee. Het is meer een uh, zitten luieren op een, op een stoel... en uh, dat mensen op je nek hangen daar... en uh, ja, dit, dat een beetje sneller of wat dan ook. Het is meer voor hun eigen... Ja, zegt ja, u eigenlijk, zakken. ja, uh, gevangenis, daar moet ik toch ook een beetje naar mijn zin hebben? Want daarvoor is het niet bedoeld, hè? Ja, ik als je het, ja, het over werk heeft, als je eenmaal daar zit... dan is er nog genoeg energie in plaats van achter de deur zitten. Ja. Dan kun je net zo goed uh, urenlang werken, meer verdienen... Dus zodat ze ook hun eigen boodschappen kunnen doen. Want er zijn heel veel mensen die niet geld hebben en familie in uh, Nederland... Dus, ik vind wel dat hij met iets anders kan komen. Hij ja, moet met iets bent. komen. Nou is het zo, we hebben uh, directeur Timmer van Exodus gebeld ja. uh, en hem gevraagd om reactie op de plannen van Teven. En dat is een, een organisatie, dat Exodus van uh, Ex-gedetineerden. Ze worden geholpen door Exodus hè, bij de reintegratie. Ja. Um, hij is het ook niet met Teven eens uh, dat gevangenen lui zijn en ja. luisteren. Ik... Uh, ik denk dat de staatssecretaris een oplossing zoekt voor een niet-bestaand probleem. Mensen in gevangenissen willen best werken. En het is eerder een probleem dat er toch al te weinig aanbod van zinvol werk is in gevangenissen. Een suggestie zou wel kunnen zijn om op een hele andere manier eens te kijken naar hoe je de dingen in gevangenissen organiseert. En gedetineerden daar zelf dus een rol bij laat spelen. Bijvoorbeeld bij het eten wordt veel geklaagd over de kwaliteit van het eten. Wordt veel met magnetronmaaltijden gewerkt. Waarom zou je gedetineerden niet zelf gewoon een rol laten spelen in het bereiden van maaltijden? Leren ze ook nog wat van, rond goede voeding, rond het houden van een, een huishouding. Bijvoorbeeld zoals dat in, in België geregeld is. Er is heel veel mis met Belgische gevangenissen, maar juist het eten in Belgische gevangenissen is aanzienlijk beter dan in Nederland. Zij, ja, directeur thema van Exxon, dus daar wordt hij volop geknikt. Is het niet uh, ni -ni -ni lekker? <laughs> nee, eten is helemaal niet lekker. Het is net als hij zegt, uh, het mag niet rond maaltijd. Ja. Iets wat al weken of maanden ja. in de koelkast. Is dit dus een idee, wat hij zegt? Ze van, dat is goed. Nou, laat ze zelf ik, Ja, ik vind het echt goed. Was u daarvoor te poren geweest? Ja, um, ik, denk, ik denk dat hij uh, een goed, uh, goed idee heeft, een goed plan. En... Uh, de mensen in de baaiers, wat meneer Tevens zegt dat ze lui zijn... of uh, dat is helemaal niet waar, want uh, ik zat zelf daar... en wij kunnen heel veel koken, heel goed koken. Het is beter dat hij zo'n keuken uh, in de, in de baas zit... en dat die mensen gewoon dagelijks het eten klaarmaken. Ja, want u zegt, ik heb ze eigenlijk niet gezien. Mensen waren misschien niet heel gestimuleerd... omdat het een beetje saai werk was... Ja. Maar het is niet zo dat ze er achterover zaten en niks deden. Dat nee, die, die, die doen gewoon wat ze moeten doen. Zeg maar. dat is om uit verveling, hè. Je gaat het gewoon doen. Dus Sommige mensen. Wat. Ja, je moet toch wat. Want wat Sommige... deed u de rest van de dag eigenlijk? Um, ja, sport, drie kwartier. En uh, uh, af en toe naar onderwijs voor een uurtje. Wat voor onderwijs? Ik deed uh, sociale hygiëne. Want ik dacht. Uh, ja, wat misschien is dat, sociale hygiëne? Sociale hygiëne is in de horeca werken of zo. Oké. Okay. En uh, achter de bar of. Uh, ja, ergens in een caféetje. Oké. Okay. Uh, ja, je kan wel een paar dingetjes doen. Het is ook niet altijd hoor, want het is ook vergoedingen en geld. Ja, en... je kreeg er geld voor. Nou, je krijgt geen geld voor, maar hun moeten dan wel wat betalen, zeg maar. Ja, ja. De, de mensen in de buien, zeg maar. Die moeten ervoor betalen. Um, die uh, directeur van Gevangenzorg Nederland, dat is meneer Barendrecht... Um, die hebben we ook gebeld over ja? de plannen van meneer Teven, de staatssecretaris. En hij zegt daar het volgende over. Ja, ik vind het een uh, goed voorstel van, van de staatssecretaris om arbeid weer een hele belangrijke plek te geven in de inrichting. Dat mensen ook zinvol bezig zijn. En dan vooral vind ik het goed omdat het ook uh, na detentie buitengewoon belangrijk is dat mensen zelfredzaam worden. En dat ze dus een uh, periode na detentie goed kunnen gebruiken om niet meer in terugval uh, te komen. 70% van de gevangenen valt namelijk uh, terug. Ja, zelfredzaam zegt hij. Hè? Dat je als je uit de gevangenis komt, uiteindelijk aan, aan de slag kunt. Ja. Um, u bent nu uit de gevangenis. Ja. Heeft u wat gehad aan de tijd in de gevangenis? Denkt u dat het inderdaad geholpen zou hebben als u ander werk had gedaan? Ja, misschien wel. Want ik, u uh, heeft een opleiding gedaan? Ik heb een opleiding gedaan, alleen ben ik gezakt. Oh. <laughs> ik heb een vijf gekregen in plaats van een zes. En dan heeft u er niks aan? Dus heb ik er niks aan. Maar uh, als je zeg maar binnen bent en je wel een studie kan volgen, of gewoon. Betere werk heb binnen, en dan dat je buiten komt om terug te gaan in de maatschappij in plaats dat je terugvalt. Ja. Want er zijn zoveel mogelijkheden dat, uh, dat je binnen kan krijgen. Maar het gebeurt niet. Want ja, ik weet niet, met de crisis en alles... dan willen ze nooit wat betalen, zeg maar. Maar ik ben Was, wat buiten, bedoelt u, wie buiten. Zeg niet... maar, de, de, de, de gevangenis. Je hoort wel dingen dat ze zeggen dat het een beetje te veel kost... om oh. mensen aan, uh, in onderwijs te zetten. Je hebt wel onderwijs, maar wat, wat is onderwijs? Een paar dingen, computer, words of Excel. Dingen die je eigenlijk al ken. Dus het is wel handig voor mensen die dat niet weten... maar je bereikt er eigenlijk niks mee. Want als je vrijkomt... Dan heb je daar ook niks aan, want dan heb je het niet afgerond. Of dat je, weet je wel. Maar goed, u had ja. natuurlijk kunnen slagen, u had een ja, zes kunnen had halen. Kunnen slagen, ja. Hoe is het zo? Hoe, u maakt dat <kliek> natuurlijk nu aan de lijve mee. U wil weer aan de slag. Ja. U heeft een strafblad, u ja. heeft in de gevangenis gezeten. Ja. Hoe staan mensen daar tegenover, werkgevers? Um, als je dan zeg maar gaat solliciteren, je komt vrij en je gaat solliciteren... kom je daar in een, in een, uh, op zo'n uh, sollicitatiegesprek... Dan moet je dan gaan vertellen waar je de afgelopen jaren... wat je hebt gedaan de afgelopen jaar. Ja. En als je dan eerlijk wil gaan vertellen... dat je in de bias hebt gezeten, zo een, een jaar of zo... dan uh, wordt er gelijk uh, anders naar jou gekeken. Want je houdt een stempel op je naam, zeg maar. Dus mensen beoordelen snel als ze je horen dat je in de bias uh, hebt ja, gezeten. En dus, wat doet u bij sollicitatiegesprekken? Um, bij de sollicitatiegesprekken wil ik graag eerlijk zeggen... wat ik dan heb gedaan. Want eigenlijk, in de bias heb ik ook gewerkt... Als, uh, produ voor productie, zeg maar, productiewerk noem ik dat. Dus als ze mij willen aannemen... Die pepernoten je... bedoelt u? Ja, die pepernoten. Dat noemt u dan productiewerk, ja, dat klinkt nog een beetje goed. <laughs> ja, <laughs> je moet het iets noemen ja, als maar je... Dan maar ze dan vragen ze niet door, zeggen ze niet, wat, wat betekende dat dan? Ja, dan vragen ze wel, dan uh, leg ik het uit, dingetjes inpakken, ja. uh, pepernoten of noem maar ja. op. En uh, ja, als je het vertelt heb je kans dat je het niet kreeg En als je het niet vertelt, heb je kans dat je wel kan ja. werken. En hoe is dat dan bij u afgelopen? Want u wil daar eerlijk over zijn? Ja, ik wil daar eerlijk over zijn, maar ik moet eerlijk zeggen... ik heb er niks over gezegd, omdat het me niet is gevraagd. Het um, enige wat ik nu heb gedaan is dat ik gewoon heb gezegd dat ik wil werken. En dat ik uh, de afgelopen jaren gewoon uh, productiewerk heb gedaan. En ik, dat ik ervaring heb met mijn nieuwe baan. wat ik nu heb. Ja, dus... U hebt niet gezegd waar die productiewerk heeft plaatsgevonden? Nee, heb ik helemaal nee. niet gezegd. Dus uw huidige werkgever kortom weet niet dat u de afgelopen nee, maanden in de baan zit? Nee, die weet er niks van. Nee. Ze hebben me ook niet gevraagd, dus als ze dat ooit vragen of erachter komen, dan vertel ik het misschien wel. Want hoe is het überhaupt om nu weer terug in, in de vrije wereld te zijn eigenlijk? Ja, het, is, het, voelt, het voelt goed, moet ik zeggen, mm -hmm. maar het is best wel zwaar, want je, je, je bent zo lang weg geweest. Er zijn mensen die nog langer moeten zitten en als ze terugkomen, dat ze bijna dat zenuwen, zenuwachtig kreeg, uh, worden, want... Je, je doet binnen niet zelf. Alles wordt voor je gedaan en bepaald, weet je wel. En dus als je buiten komt, dat je dat zelf weer moet oppakken. Maar voor mij is het wel goed gegaan, zeg maar. Ik moet zeggen, ik ben trots op mezelf. Dat ik zeg maar, nu naar buiten ben gekomen en zelf weer heb gesolliciteerd. En dat het uh, is goed gekomen. Dus U zei het net is hè? nog wennen, hè? eigenlijk en, en wat is dan precies winnen? Um, de bewegingen die je moet maken zeg maar het constant bezig zijn met je werk en binnen zit je gewoon de hele tijd misschien 23 uur achter, achter een deur een stalen deur weet je je, ja. je, je doet niet veel het nee. werk binnen in de baas en het werk buiten is heel verschillend ja werd je daar ongelukkig van nou, eigenlijk achter die grote deur? ja zeker zeker weten het voelt echt niet lekker. Je kan niet zelf doen. Je kan niet zelf uh, de deur open doen en even buiten nee. gaan lopen. Dus het is nee. echt een... Je hebt zelf geen raam. Iets wat ik ook uh, mee zat. U zei aan het begin van het gesprek, ik ben erin geluisterd. Is het zo dat uh, men zegt heel vaak, je wordt er niet beter van... de periode in de baas. Ja. Geldt dat ook voor u? Nou, ik uh, word er wel beter. Ik ben er wel beter van geworden. Ik heb mijn lesje geleerd. Het is iets wat je eigenlijk in je hoofd... Zelf moet uh, ja, met mensen omgaan. Dat soort dingen. Maar ik heb, uh, ik heb mijn les geleerd. En de les zeggen. geleerd betekent dan? Dat, wel, dat ik nooit meer uh, mensen zomaar moet gaan vertrouwen. En dat ik gewoon uh, liever werk, uh, werk heb. Maakt niet uit wat. Maar ik moet zorgen dat ik gewoon niet meer in aanmerking kom met justitie. Dat gewoon niet met zo mensen zomaar omgaan. Dat lijkt mij een ongelooflijk goed idee. Ja. Dank voor de komst. Dank u wel. En we, we zullen zien hoe het uiteindelijk afloopt met de plannen van Teven. Die ik dus besprak met de 31-jarige ja. Sjoen. Die net zeven maanden in de gevangenis in Utrecht heeft gezeten. Dank. Bedankt. Op, uh, dit was weer de uitzending van deze dinsdagavond. Morgenavond, woensdagavond, uh, om acht uur zit hier mijn collega Alice de Bruin. En op onze site 2dingen.nl kunt u uh, meer informatie vinden over onze gasten van vanavond. En ook als u wilt reacties achterlaten. Straks gaan we voetballen. Ja, dat is waar ook. NOS Langs de Lijn neemt het over met uh, Henri Schut die presenteert het. Maar er zijn nu eerst de hoofdpunten van het nieuws van half negen. Hier zit Gert Kluk. Radio 1, het NOS Journaal. De twee hoogste divisies in het Duitse voetbal ontvangen de komende jaren ruim 2,5 miljard euro voor de uitzendrechten van de voetbalwedstrijden. Het contract loopt van 2013 tot 2017 en jaarlijks ontvangen de 36 profclubs 628 miljoen, ongeveer twee keer zoveel als nu. De politie in België heeft een Turk-Servische bende opgerold... die zware criminelen van wapens en explosieven voorzag. Het onderzoek naar de bende begon eind vorig jaar. Toen bleek dat zware criminelen in de omgeving van Brussel... over zware wapens en explosieven beschikten. De wapens werden in Servië gekocht en naar België gebracht. In Afghanistan zijn 150 meisjes ziek geworden... nadat ze op school water hadden gedronken. Dat vermoedelijk was vergiftigd. Een paar meisjes zijn in levensgevaar. De autoriteiten gaan ervan uit dat het water in de school is vergiftigd... door de Taliban, maar die spreken dat tegen. Onder het Taliban-regime was onderwijs aan vrouwen en meisjes verboden. De Hubble bestaat 22 jaar... en daarom heeft de NASA een bijzondere foto van de ruimtetelescoop vrijgegeven. Op de foto is een gebied te zien in de Tarantula-nevel waar sterren ontstaan. Een soort kraamkamer van een sterrenstelsel. Het gebied op de foto ligt op een afstand van 170.000 lichtjaar van de aarde. En de afbeelding laat alle stadia van stervorming zien. En dat zijn de hoofdpunten. West -N -west -N -west -N -west Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, we zijn er vanavond en morgenavond extra lang vanwege de halve finales in de Champions League. En laten we hopen dat de wedstrijden net zo prachtig zijn als de affiches. Morgen Chelsea tegen Barcelona en zo direct Bayern München tegen Real Madrid vanuit het stadion waar ook de finale is. Dat zal dan zijn over een dikke maand op 19 mei. Er is ook aandacht voor wielrennen, want Alberto Contador gaat zeer waarschijnlijk zijn rentree maken in Nederland in de Eneco Tour door Nederland en België. We hebben ook een voorbeschouwing op de Waalse Pijl, een koers die al iets eerder plaatsvindt, namelijk morgen. En hoe is het toch met bmx Jelle van Gorkum na zijn zware ongeluk van vorige week? De Culture Club met Kama Kamilian. Ik zei het al, de affiches zijn prachtig voor de halve finales van de Champions League. Vanavond, zometeen om precies te zijn over minder dan 10 minuten... wordt er afgetrapt in de Allianz Arena tussen Bayern München en Real Madrid. Uh, Jeroen Elfsoff en Bas Tiggeler gaan die wedstrijd voor ons uitgebreid verslaan. Bas, eerst even over Bayern München. Dat heeft uh, wat tikkies gehad hè, de afgelopen week. Um, titel verspeeld, lijkt me in Duitsland. Uh, de beker kan nog wel, maar alles nu op de Champions League, toch? Ja, zeker. Al was het maar omdat de finale natuurlijk ook in de Allianz Arena in ja. München is. Dat is voor Bayern een extra reden om daar te willen staan. Je zegt terecht, de, de titel is wel verspeeld. Na de nederlaag tegen Dortmund en niet alleen dat, ook nog de remise tegen Mainz. 0-0, teleurstellend. Het gat is nu acht punten met nog drie wedstrijden. Nee, dat kan Bayern vergeten. Dat weten ze ook. Dus zal inderdaad de Champions League voor een vervolmaking van het seizoen moeten zorgen. Dat kan in ieder geval in deze wedstrijd tegen Real weer met Schweinsteiger... die in de vorige ronde de laatste wedstrijd was geschorst. Dat is een belangrijke speler voor Bayern, dus men is blij dat die weer terug is. Dat kan nog altijd niet met Van Buiten... die al een tijdje sinds januari eigenlijk geblesseerd is met een gebroken middenvoetsbeentje. Dus uh, die is er niet bij. En wat opvalt in de opstelling van Bayern, waar, laat ik dat dan in een bijzin vermelden... natuurlijk Arjen Robben gewoon speelt... Maar wat opvalt is dat Kroos in de basis staat. Tony Kroos, de 22-jarige nummer 10. En daar staat hij ook in de rug van Gomez. Daar had eigenlijk iedereen Müller verwacht. Maar van Müller, waar veel over gezegd en geschreven is de laatste weken... is toch een beetje het verhaal dat hij, laat ik het voorzichtig formuleren... zijn grootste vorm al een tijdje niet meer heeft. Die is wat ongelukkig. En uh, moet dus nu echt genoegen nemen met een plekje op de bank. Hij heeft ook nog wel een paar keer aan de zijkant kunnen spelen. Omdat er natuurlijk bij Bayern in de regel altijd wel iets is of was met of Ribéry of Robben. Maar die zijn nu allebei beschikbaar. Staan dus ook gewoon voorin. En Kroos krijgt de voorkeur boven Müller. Die met enig gevoel voor tactiekje ook nog een halve linie terug zou kunnen schuiven. Maar daar kiest Joep Heinkers, en dat is wel begrijpelijk, voor twee echte brekers. Voor, nou ja, Schweinsteiger is uiteindelijk toch ook wel een voetballer. Maar ook Luis Gustavo staat daar. Uh, dus zo zal Bayern het gaan doen. Nou ja, uiteraard met Robben. En ik zou zeggen, gezien de vorm, je moet hem geen strafschoppen laten nemen... voor het overige, hm. alle bal op Robben natuurlijk. Ja, dan is de vraag natuurlijk, doen. hoe gaat Real het doen? Want die hebben een paar zeer belangrijke wedstrijden achter elkaar. Komend weekend gaat het om het Spaans kampioenschap, min of meer. Hè? Want Real staat vier punten voor op Barcelona. En als het verliest van Barcelona, wordt dat ineens weer heel spannend. Zie je dat dan terug vanavond in de opstelling? Of komen ze gewoon met een 100% sterkste opstelling? Ja, uh, het is natuurlijk bij Real zo dat je sowieso uh, kunt discussiëren over wat de ja. sterkste elf zijn. Uh, want uh, ze hebben er toch uh, gewoon een stuk of uh, 16, 18 die uh, ja, uh, gelden voor een sterk elftal als je, ze gebruik, uh, als je gebruik van ze maakt. Ja, uh, Real Madrid wil gewoon de Champions League winnen. Vrij simpel, tien jaar geleden voor de laatste keer in 2002. In totaal negen keer gewonnen die cup met de grote oren. En het Spaans kampioenschap is uiterst belangrijk. Vier punten, daar... Uh, zou Real Madrid zelfs kunnen verliezen bij Barcelona. Dan uh, staat het nog steeds voor. Maar een nog belangrijkere prijs is natuurlijk het winnen van de Champions League. Ook omdat ze er in Madrid gewoon van uitgaan dat uh, de grote vijand ook de finale gaat halen van dat toernooi. Barcelona tegen Chelsea. In Madrid denkt iedereen wel dat Barcelona dat gaat halen. Vandaar dat er een uh, tweestrijd gaande is tussen Barcelona en Real Madrid. Op twee fronten in de competitie en in de Champions League. En dus ja, gewoon... De sterkste elf met Casillas op doel. Arbeloa, Ramos, Pepe en Contrao achterin. Contrao speelt daar in plaats van Marcelo. Die zit op de bank. Waarom heeft hij Contrao daar opgesteld? Mourinho, dat is de kant van Robben. Het zou zomaar kunnen omdat Contrao houdt van behoorlijk fysiek spel... ...en toch iets minder aanvallende intenties heeft als Marcelo. Marcelo die toch uh, nog meer de neiging heeft om uh, ver vooruit te spelen. Contrao heeft verdedigend iets meer in zijn mars. Dat zou de reden kunnen zijn dat Mourinho heeft gekozen voor Contrao. Twee verdedigende middenvelders, Xabi Alonso en Kedira. Dat zijn de twee eigenlijk zonder verrassing. En dan Di Maria aan de rechterkant, Eusil achter Benzema de spits. En aan de linkerkant Cristiano Ronaldo. Het betekent dat KK op de bank begint... Dat betekent ook dat Higuain op de bank begint. Benzema is ook in vorm. 18 doelpunten in de liga. Higuain heeft er daar 21 gemaakt. Maar het grootste kanon aan de kant van Real Madrid is natuurlijk Cristiano Ronaldo. 41 doelpunten in de competitie. Dat is natuurlijk een ongelofelijk aantal voor Cristiano Ronaldo. Die, uh, als we kijken naar zijn totaal dit seizoen 53 doelpunten Tja. maken in 48 officiële wedstrijden. Het is ongelooflijk, uh, Henry. Het bericht kwam zojuist uh, naar buiten via de Spaanse media. Dat er spullen zijn uh, gestolen uit de kleedkamer van Real Madrid. Mm. Dat is toch vrij opvallend. En, uh, het grootste slachtoffer van de diefstal is Cristiano Ronaldo. Die drie paar schoenen moet uh, missen. Ik weet niet of dat nu uh, voetbalschoenen waren. Waarom maar, heb je zoveel uh, bijen? Vraag je al af. Maar, ja. ja. ja hey, Dan was het misschien maar, mevrouw, Christian. Je, je, je zou na nou afloop van de wedstrijd maar niet weten... Uh, nee. wat voor schoenen welke schoenen schoen je aan moet. Ja, Je Je schoenen of je winnerschoenen. En ook Eusil en uh, Benzema zijn schoenen en kleren kwijt. Terwijl er toch genoeg beveiligingscamera's hangen... weten ze bij Bayern München tot nu toe nog niet hoe dat kan gebeuren. Het is toch opvallend. Ja, maar ze hebben vast geld genoeg om heel snel weer nieuwe te kopen. We komen zometeen bij jullie terug voor een heel uitgebreid verslag van de wedstrijd. In de tussentijd BMX, ik zei net dat het vorige week was, maar de tijd gaat snel. Eind vorige maand was het, 31 maart om precies te zijn, was het voor Jelle van Gorkom een wereld van twee uitersten bij een wereldbekerwedstrijd in Amerika verzekerde hij zich van deelname aan de Olympische Spelen... en de zware valpartij kort daarna, in de finale van de wedstrijd... zette die deelname weer op de tocht. Na een aantal dagen in het ziekenhuis en een weekje rust in het hotel... is Van Gorkom terug in Nederland. Matthijs te zocht hem daarop om terug te blikken... op die bizarre dagen in Amerika. Ik heb alleen de beelden die, die iets van, van wat herinneringen terugroepen. Eigenlijk niet eens terugroepen, maar gewoon waar ik kan zien wat er gebeurd is. En daar is het eigenlijk. en verder zijn het gewoon... Zwarte pagina's uit een boek voor mij. Je weet er helemaal niets meer van, de hele val niet. Nee, ik, weet, uh, ik heb altijd een, een vaste voorbereiding op de wedstrijddag, die altijd hetzelfde is. is helemaal weg. En je hebt je die dag geplaatst voor de Olympische Spelen? Ja, helaas uh, kan ik me daar niet meer aan herinneren. Nee. Hoe is dat? Hoe kijk je daar nu op terug? Um, ja, goed. Aan de ene kant uh, is het heel mooi dat ik me geplaatst heb voor Londen. Uh, dat ik me officieel gekwalificeerd heb. Aan de andere kant is het natuurlijk wel. Uh, ja, zuur dat je gebaseerd raakt en dat je hard ten val komt en ja, toch wel ernstig gebaseerd raakt. Zeker in aanloop naar Londen is er natuurlijk iets wat je niet uh, graag wilt en uh, daar zit je eigenlijk niet op te wachten. Het was een enorme val. En wat is de schade? Ja, behoorlijke schade. Te uh, beginnen met de hersenschudding. Uh, je klapt natuurlijk uh, met zeg maar 50 km per uur tegen, tegen de grond aan en je ligt bijna in één keer stil... Uh, dus ik had een hersenschudding, ik had een, uh, een aantal gebroken ribben en een aantal gekneusde ribben. En ik hoorde dat ik een uh, gekneusde long en een ingeklapte long had. En een uh, diepe sneeuwwond in mijn knie. Nadat je in het ziekenhuis uh, aankwam, hebben ze je een tijdje in slaap gehouden. Hoe lang precies? Uh, de eerste drie dagen ben ik in een uh, seduced coma, zoals ze dat in Amerika noemen. Dus in een, uh, ja, een kunstmatig slaapje gehouden. Uh, een aantal keren daaruit gehaald om je lichaam toch een beetje... Uh, op gang te brengen en zelf te laten werken. Um, maar pas na de derde dag voor het eerst echt wakker geworden. Dan ben je natuurlijk heel duf en je zit onder medicijnen nog. Maar, um... Wat dacht je toen? Ja, eigenlijk niet zo heel veel. Ik, ik vroeg me eigenlijk af waar ik was en wat er allemaal gebeurd was. En gelukkig was mijn coach er, die, die heel de tijd naast me heeft gestaan, pas te Daar uh, ben ik hem heel erg dankbaar voor. En die heeft mij een beetje uh, door die momenten heen gesleept. Dan word je wakker. En er komt langzaam maar zeker dat besef dus wat er gebeurd is. Ja. Wat schiet er dan door je hoofd? Ja, op dat moment was ik heel duf nog. Um, ik dacht zoiets van, ja goed, wat is het eigenlijk gebeurd? Hoe ben ik gevallen? Um, het is wel ernstig want ik lig in het ziekenhuis. Dat dacht je ook gelijk aan de Spelen? Ik heb wel als een van de eerste dingen opgeschreven richting de doktoren daar in Amerika... ...richting Bas van, I'll be back for the Olympics. Dus dat is wel, wel teken. Dus ik wist wel dat ik daar lag en dat het wel ernstig was... ...en dat het misschien wel invloed zou kunnen hebben op het traject richting de Spelen. Maar uh, nee, het flitsen niet echt iets om hoofd van, hey, dit is het, dit is het geweest. Het is nu voorbij of zo. Nee, dat, dat eigenlijk niet. Later maak je de balans op met de artsen en de bondscoach. Nee. De conclusie die je dan trekt, is die hetzelfde als dat eerste gevoel? Dat met die spelen, komt dat goed? Ja, eigenlijk wel. Ik, uh, ja, goed, ik ben natuurlijk afhankelijk van, uh, van, van wat andere Nederlanders doen. Maar uh, ja, dat is eigenlijk wel het eerste gevoel: zoiets van ja, goed, ik, ik kan zelf niks meer doen. Ik kan gewoon uh, positief blijven. En, uh, Vooruit blijven kijken en zelf uh, ja, weer fit proberen te worden... en, en ja, je lichaam te laten herstellen en te laten genezen. En dan gewoon vooruit blijven kijken. En dan is Londen zeker nog steeds het hoofddoel. En ja, dat was toen ook op dat moment ook zo. Dan ben je een van de favorieten? Ja, wat voor invloed heeft dit op de kansen die jij hebt in Londen? Ja, uh, dat is moeilijk te zeggen. Ik weet natuurlijk nog niet hoe, uh, hoe snel ik herstel... en of ik helemaal weer herstel en of ik op tijd fit ben. Uh, maar aan de andere kant, uh, er zijn natuurlijk wel een aantal voorbeelden geweest... van andere sporters die gepreset zijn geraakt... En, de een grote nooi moesten presteren. En juist die, die noodgedwongen rust van een blessure, uh, ja, dat dat goed uitpakt... en dat het juist heel positief voor hen werkt. Dus ja, dat is, ik hoop dat dat bij mij ook zo is. Dat is natuurlijk nog maar afwachten. Dus uh, het eerste doel is om gewoon weer fit te worden... en zo snel mogelijk weer op niveau te komen. En dan, uh, ja, dan kijken we langzaam naar prestaties in Londen. En het zou natuurlijk een prachtig Olympisch verhaal zijn... als het dan nog lukt in Londen ook. Het is nog onzeker wanneer Van Gorkom zo'n rentree gaat maken. Hij hoopt op het wereldkampioenschap eind mei in Birmingham. De bal ligt klaar in München voor de eerste halve finale van de Champions League. Bayern München tegen Real Madrid. Bas Tegeler, Jeroen En het is een uh, affiche waar je naar uit kan kijken. Er is afgetrapt en Bayern heeft de bal. En uh, tien seconden zijn we op weg in deze eerste halve finale. Zoals meermalen gezegd, morgen nog Chelsea en Barcelona. Maar nu deze confrontatie die interessant is. En waar wij als Nederlanders natuurlijk vooral letten op de man die nu bijna aan de bal komt. Arjen Robben. Maar ziet dat de paas die vanaf het middenveld komt door zijn tegenstander Coentrouw zal worden weggekopt. Nou is dat nog wel aardig om te zien hoe dat gaat. Want uh, Robin en Coentrouw dat zou natuurlijk maar zo kunnen dat die elkaar straks op het EK ook weer gaan tegenkomen. Dat kan heel goed. international van Portugal speelde ook op het wereldkampioenschap. En deed dat trouwens heel erg goed bij Portugal. Dat uitgeschakeld werd door Spanje in de eerste knock outronde Toen door een goal van Villa. Dat was allemaal toen. Dit is nu. Als Bayern begint met het balbezit. Veel balbezit in de eerste minuten. En Bayern zoekt ook de aanval. Maar het verdedigende werk wordt uitstekend gedaan. Door Kedira en Di Maria. En Di Maria probeert ook de aanval te zoeken. Waar ligt de ruimte niet bij Euzil Dus moet het terug. Dat doet Xabi Alonso. En dan achterin is er de ruimte om op te stomen bij Sergio Ramos. Ramos heeft in het verleden veel aan de zijkant gespeeld. speelt nu dus in het centrum van de verdediging. Al een tijdje bij Real Madrid met de, de slager. Want zo kunnen we Pepe toch noemen. Eens kijken of de Duitsers hem veel kunnen opzoeken. Want als iemand wel eens gekke dingen doet, dan is het natuurlijk die Portugese verdediger centraal achterin. Als je hem een beetje uit de tent kan lokken in dit soort wedstrijden. Weet je nooit waar het goed voor is. Balbezit voor Ribéry. En balbezit dus voorbij en achterin. En achterin daar is het duo Badstuber en Boateng. Waarbij Boateng nu de bal gekregen heeft op de rand van zijn eigen strafflopgebied. En dan maar eens rustig een paar meter kan lopen met de bal. En wacht totdat er voorin beweging is. Dat moet dus vooral vanaf de flanken komen van Ribéry en van Robben. Want de bal gaat breed naar Schweinsteiger. De middenvelder die dus weer teruggekeerd is. Terug dan maar weer. Luis Gustavo, de andere controlerende middenvelder. En zo loert Bayern eigenlijk nadat het in de eerste fase wat rommelig oogde. Vooral op de mogelijkheden en kiest het voor balbezit in de openingsfase. Nu wel wat diepte gevonden bij Gomez die de bal maar eens komt halen. En dan breed meegeeft aan Schweinsteiger. Of Kroos is dat die even te val wordt gebracht. Maar weer overend krabbelt en dan de bal meegeeft aan Laam aan de zijkant. Vanaf de rechterkant Laam tegenstander voorbij. Dat ziet er aardig uit. Dan komt er een voorzet ook maar dat ziet er dan heel slecht uit. Want die bal blijft ruim buiten het bereik van Gomez. Ook Robben stond in het strafgebied en komt in de handen van... Casillas, de keeper van Real. Zijn 121ste Champions League wedstrijd. Casillas, die goede keeper. En aan de andere kant is inmiddels Benzema die de trucendoos opengooit. Bal even aangeraakt en dus de collega van Casillas. Aan de andere kant Neuer die de bal rustig op kan pakken. Neuer die uitgerold heeft naar de linkerkant. Het tempo is nog niet heel hoog. Het is een beetje aftasten in de openingsfase. Ook uh, Heinkes ziet dat. Een 66-jarige trainer van Bayern München die natuurlijk een verleden heeft bij Real... Eén seizoen heeft hij daar gezeten. Was niet heel populair bij de spelers. Maar won in dat seizoen wel de Champions League. En dat is uh, toch de mooiste prijs die Heinkes op zijn cv heeft staan. Vrij in trap Amsterdam, gegeven. Hoor. Jawel, tegen, tegen Juventus. Ja. Ja. Met Cedorf uh, toen aan de kant van Real Madrid. En, uh, ik wilde zeggen, vrij trap gegeven door de scheidsrechter. Dat is Howard Webb. En uh, Howard Webb, daar heeft Bayern niet zulke hele goede herinneringen aan. Dat is ook de scheidsrechter. Uh, die de Champions League finale vloot tegen Inter in Madrid. overigens. Die werd verloren door Bayern. Niet ja, Denks, toch niet graag aan terug? Nee, en ook weer samen op het veld. Dus de heren Webb, Robben en Casillas. Uh, dat kunnen we ons ook nog goed herinneren. Daar heb ik het liever niet over. Hoor. Nee, zo is dat. Vierde minuut van de wedstrijd. Bayern-Real is 0-0 en een vrije schop voor Bayern. Gomeski's positie. Daar komt de bal niet. Die wordt weggekopt door Real. Dan moet hij opnieuw worden ingebracht. Maar dat mislukt eigenlijk. En dan verdedigt ook een zielkeurig mee. En is de bal in ieder geval weg. Uit dat strafvolg maar komt nu via de rechterkant wel weer terug. Gomez wilde wel achteraan, maar die bal ploft voorbij de tweede paal. Dan wordt eruit verdedigd via Arbeloa. Die krijgt hulp van Peppe. De slager, je zou zeggen van nog wel mogen zeggen keurslager, want hij doet het over het algemeen met de grootst mogelijke precisie. Ja, nu nog ja. Waarmee hij mikt op vooral de ledematen van de tegenstander. En nou, ook bedoelde niet de bal, want die laat hij meestal voor wat het is. Hij is volgens mij de enige verdediger die na een overtreding niet naar de scheidsrechter gaat en dat gebaar maakt van ik speelde de bal. Wat gebaar maakt van een been. Nee hoor, u dacht dat ik de bal speelde, maar het was een been. Goed, de keurslagen. Balbezit voor Real Madrid via Neuer de keeper. Nadat de aanvallers van de Real de verdediging van Bayern München een tikkeltje opjagen. En zo kan Neuer de bal weer meegeven aan mensen centraal achterin. In dit geval is dat Badstuber. Stoeber. Cijfers waar Bayern op kan leunen tegen Real Madrid zijn uitstekende cijfers. 9 keer speelde Bayern thuis tegen Real Madrid. 8 keer wonnen de Duitsers. Eén keer werd het gelijk, 1-1 in 2004. En Real won dus nog nooit bij Bayern. En eigenlijk nog opvallender is dat Real in Duitsland maar één keer tot winst kwam. Dat was in de groepsfase een paar jaar terug in 2000. Tegen Bayern Leverkusen werden toen 3-2. En dan zegt u, ja, dat zal wel zijn, maar hoe vaak heeft Real dan in Duitsland gespeeld? 30 keer. En voor een ploeg als Real Madrid 30 keer in een land spelen en maar één keer winnen, dat is niet veel. Nee, dat is weinig. Het jaar dat ze van Leverkusen vonden, geloof ik, werden ze uiteindelijk door Bayern uitgeschakeld verderop in het toernooi. volgens mij won Bayern dat jaar de finale tegen Valencia strafschoppen, Dick bezit Balbezit voorbij, München, linkerkant Alaba met een ingooi, zesde minuut van de wedstrijd. De bal wordt doorgekopt door Schweinsteiger, dan weer de andere kant opgekopt door Xabi Alonso. Dan wordt hij opgevangen door Özil, die draait zich eigenlijk een beetje vast, maar komt er dan toch nog wel aardig uit. Maar heeft steun nodig, die komt er uiteindelijk, zodat Real wel ontsnapt met ballen al. Uit een druk deel van het veld. En via Sergio Ramos en Fabio Coentrao Nu aan de linkerkant kan gaan aanvallen. Nou ja, aanvallen. Robben zet zijn lichaam er goed voor. Dan loopt ook Gomes nog door. En dan moet de bal helemaal terug naar Pepe. Dat vindt het Duitse publiek hoorbaar niet geweldig. Maar zo probeert Real na 6 minuten voetballen nu wel de bal even in de poel te houden. Een opening diep naar Benzema. Uitgewaaid naar de rechterkant van het veld. Benzema in een velde wel met Badstuber. Moet er langs proberen te komen. Dat lukt niet. Houdt in. Dreigt vanaf de zijkant. Geeft de bal dan aan Arbeloa. Terug weer naar de zijkant. Di Maria draait naar binnen. Maar geeft dan een hele zwakke paas buiten het bereik van Benzema en zo neemt Bayern over. Zwijnsteiger probeert tempo te maken en probeert de Ribery aan te spelen. Dat lukt niet omdat Kedira ertussen zit. En dan kan Real in één keer aanvallen en is Benzema weg. Eerste grote kans van de wedstrijd. En het schot van Benzema wordt gepakt door Neuer. Die zich volledig moet strekken om de bal over te tikken. Daar levert Bayern op het middenveld de bal dan gemakkelijk in. En is daar tik tik in één keer real weg met Benzema. Die op de rand van de 16 hard schiet. Bal vliegt richting de kruising. Maar daar zweeft ook Noyer En zo is daar dan de eerste echte kans van de wedstrijd. Met een goede redding van die keeper. Hoekschop voor Real Madrid dus. Na zeven minuten Euziel heeft de bal klaargelegd. Gaat met zijn linkerbeen die bal proberen op het hoofd bijvoorbeeld van Benzema af te leveren. Benzema en Batstuber zijn een koppeltje. Zullen elkaar nou lettert in de gaten. houden. Oh, dan komt hij wel richting de penalty's. Er wordt gekopt ook door Cristiano Ronaldo. Maar die bal smoort in de drukte. En wordt dan door Bayern uitverdedigd. Maar het uitverdedigen van Bayern bestaat eruit dat die bal... Rukzigloos. ja dat woord mag je vanavond gebruiken. Zomaar is op de helft van de tegenstander wordt getrapt zonder om te kijken of maar daar een medespeler staat. En dus komt Real weer. Benzema opnieuw aangespeeld. De buitenkant gezocht, Euziel. Die een voorzet zal moeten geven, maar kiest voor de combinatie over de grond. En zo uh, loopt Real wel makkelijk, vind ik, met al Langdurig op de helft van Bayern München het begin van de wedstrijd. Euziel weer vanaf de rechterkant. Draait, draait, draait. Krijgt een klein duwtje in zijn rug, blijft op de been. Er staan er drie van Bayern omheen. Hij komt er toch langs en dan is er een tackle. Uiteindelijk van, uh, wie is dat? Kroos notabene, die helemaal mee moet verdedigen. En uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn en komt er een hoekschop opnieuw voor Real Madrid. De tweede al, maar dat Real wat uh, beter en frisser opent dan Bayern, dat mag duidelijk zijn. Grote ster natuurlijk, Euziel, ook van de Duitse nationale ploeg. Geboren in Gelsenkirchen, Turkse achtergrond, dat natuurlijk wel. Euziel komt uit voor Duitsland en is uh, toch de beste voetballer die de Duitsers op dit moment hebben. Hij neemt zelf de hoekschop. Euziel dus bij de eerste paal getrapt. Eigenlijk door iedereen gemist. Dan een ook wat merkwaardige wegtrapbal van Luis Gustavo. Tot bij Euziel. Die heeft een geweldige per in zijn gedachten in de verre kruising. Maar raakt de bal helemaal verkeerd. Dat kan hij dus ook. En dan kan Noyer rustig uh, toekijken hoe die bal over de achterlijn rolt. En zijn we dus bijna 10 minuten onderweg. 8,5 om precies te zijn. En is het Real dat aanvalt. En Bayern. Nog niet in de buurt geweest bij het doel van Casillas. Niet, nog niet echt in de buurt geweest bij het doel van Casillas. Omdat Real de Duitsers dus in die openingsfase van de wedstrijd terugdringt. En ook omdat Bayern in balbezit wel in een erg laag tempo rondtikt. Luis Gustavo heeft de bal, Schweinsteiger wijst. En wijst dan eigenlijk terug. Want daar moet naar de smaak van de andere middenvelden de bal naartoe. Dat is dan Badstuber weer. Alaba, de jonge Oostenrijker aan de linkerkant zoekt dan een combinatie met Ribery. Ribery verspeelt de bal. Het is eigenlijk de eerste keer dat hij in beeld komt ook. Maar dus niet op een goede manier. Overname van Real de paas van Di Maria naar Cristiano Ronaldo. En een tweetje met Benzema. En dan mag Cristiano Ronaldo met de welbekende scharen nu door. Een hakje naar Benzema. Dat ziet er allemaal leuk uit. Cristiano Ronaldo nu zelf naar het centrum. Benzema met een voorzet. Die onderweg wordt aangeraakt. Maar dan toch wordt weggekopt door Alaba. En dan vervolgens weer door Real opgevangen. En zo wordt het wat eentonig. Na 10 minuten bij een 0-0 stand komt dus Real opnieuw. En moet Bayern eigenlijk alleen maar achteruit. En moet Bayern eigenlijk alleen maar afwachten. Op Real dat komt, want Bayern heeft in de eerste tien minuten van deze wedstrijd eigenlijk nog nauwelijks iets te vertellen. Dit is toch niet het begin wat velen, zeker de Duitsers, niet, zich hadden voorgesteld met Bayern dat dus voornamelijk verdedigt. Veel meer balbezit ook, ik denk zo 75% voor Real Madrid. Real dat de bal rond laat gaan, nu al 15, 16 keer elkaar rustig vindt. Met Pepe. Die twijfelt over een lange bal naar voren. Dat doet. En ook nog op maat. Tot bij Euziel. Euziel naar de zijkant uitgeweken. Daar heeft hij dus te maken met Alaba. Een van de spelers aan de kant van Bayern. Die op scherm staat. Er zijn er vier in totaal: Alaba, Kroos, Gustavo en Boateng. Die zijn bij een gele kaart voor de return volgende week in Madrid gezien. Zo Zowaar balbezit voor de zojuist genoemde Alaba die heeft gegooid. Maar weer zet Real Madrid vroeg druk op de bal. Dus moet die bal helemaal terug naar En Neuer Erneuer, zelfs. Hij wordt een beetje opgejaagd. Je ziet de mensen van, Bayern of van Real komen. Geeft de bal een trap richting de middenlijn. Dan wordt hij door Gomez teruggekopt op de eigen helft. Daar leidt Bayern nog bijna die ook. Dat loopt maar net goed af. Via Luis Gustavo de bal naar Boateng. En maar weer diep openen. Nu wel in de loop mee van uh, Gomez. En dan moet zelfs Casillas zijn uh, strafschopgebied uit om de bal weg te trappen. Is er ineens wat paniek bij Real achterin. Profiteert Ribéry bijna. Maar hij kan de bal uiteindelijk net niet oppikken. Benzema doet dat 10 meter over de middellijn wel. Maar krijgt in de aanname eigenlijk ogenblikkelijk een tik van de laam. De rechtsback en aanvoerder van Bayern. En dat levert Real dan een vrije schop op. Zoals gezegd ongeveer de hoogte van de middenlijn. En dat betekent dat Bayern weer na 11 minuten terug moet. Bayern maakt doorgaans in dit toernooi tot nu toe veel overtredingen. Zojuist dat de mensen genoemd die op scherp staan. Als het gaat dus om de gele kaarten. Bayern ook de ploeg die de meeste gele kaarten in het toernooi krijgt tot nu toe. Aan de kant van Real Madrid niemand zich zorgen hoeft te maken over de return bij een eventuele gele kaart. Nu is het Bayern dat knokt. En zwaar de bal heeft aan de linkerkant met Alaba die doorzet. Alaba krijgt hulp van Ribéry. Die glijdt wat weg Ribéry in een duel met Arbeloa. Arbeloa onderuit, overtreding Ribéry. En dus weer een vrije trap voor Real Madrid. Ja, Zo uh, is het nog niet de wedstrijd, nog niet het vuurwerk wat we ons tot uh, nu toe hadden voorgesteld de voorbeschouwing op deze halve finale. Nou, en Ik denk ook dat uh, de overtredingen die Bayern zo even maakte... wat uh, frustratie met zich meebrengen en in zich herbergen. Omdat nou eenmaal ook Bayern wel voelt... dat het inderdaad allemaal nog niet zo gaat als moet gaan. 12 minuten gespeeld, het is wel 0-0. Maar zoals Jeroen zo even al zei... het uh, heeft het gevoel alsof Bayern in die eerste 12 minuten... hooguit 30, 35 balbezit heeft gehad. Want Real is beter, sterker, gevaarlijker... met die ene serieuze kans voor Benzema... die door Neuijen maar net kon worden overgetikt... Vloeg uit Spanje heeft twee hoekschoppen mogen nemen ook. Dat telt allemaal ook. In het scorebord is dat nog niet in uitdrukking gebracht, want het staat nog 0-0 bij een is En de lijn, op 1. Europees voetbal op Radio 1. Morgenavond in de Champions League. Oh, wat een mooi doelpunt! De tweede halve finale, Chelsea Barcelona. eerste corner neemt er de valt binnen. Champions League. Morgenavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.